De ooievaars Boven op het dak van de boerderij was een ooievaarsnest Daarin zat moeder ooievaar met vier jongen Een eindje verderop, op de nok van het dak, stond vader ooievaar Hij hield de wacht Beneden in de straat speelden de dorpskinderen Hé hey, hey, ooievaar, man, vlieg nou maar zo hard je kan Op haar nest in de lucht, slaat je vrouwen diepe wat is dat het toet? Zijn vier jongen uit de broek. De eerste wordt gehangen, de tweede breekt zijn poot. de derde wordt gebangen, de laatste ziet het dood. De kleine ooievaartjes keken heel bang naar hun moeder. Horen nou wat er gezongen wordt? We worden gehangen en doodgestoken. Oh, oh van nee, onzin. Luister er niet naar. Dan heb je er ook geen last van. Er was één jongetje dat nooit meedeed met die plagerij. Hij heette Peter. Af en toe zwaaide hij naar boven en riep dan naar de kleine ooievaartjes... Trek het je niet aan, hoor. Het zijn flauwe rikken. Maar ze zullen niet echt iets doen. Het was aardig van het jongetje, maar het hielp niet. De kleintjes bleven toch bang. Want iedere dag opnieuw zongen de jongens het lied. Moeder Ooievaar sprak haar kinderen vermanend toe. Let toch niet op die snotneuzen. Neem liever een voorbeeld aan jullie vader... Kijk eens hoe rustig hij erbij staat. En dan nog wel op één been. We zijn toch bang. Stel nou eens dat we toch worden, wat dan? Kletskoek, dat gebeurt niet. Bovendien ga ik jullie binnenkort leren vliegen. Dan krijgen ze jullie helemaal niet meer te pakken. Vliegen? Moeten we dat ook nog leren? Waarom moeten we dat nou? Waar doen we dat? Eerst met kleine sproppetjes. Hierboven op het dak. Dan op het grasland even buiten het dorp. En tenslotte komt de grote herfstoefening met alle andere ooievaars uit het land. Waar is die herfstoefening? En wat moeten we daarvoor doen? We gaan naar het weiland en we doen net of we de kikkers een bezoekje brengen. En als ze dan een buigentje voor ons maken en kwek kwek hebben gezegd, dan vreten we ze lekker allemaal op. De kleine ooievaartjes begonnen te giechelen en ze probeerden zelfs al met hun vleugeltjes te klepperen van de pret. Maar. Denk eraan dat jullie eerst je best doen bij de grote oefening. Generaal Ooyefaar komt zelf kijken en hij is heel streng. Alle jonge Ooyefaars moeten een soort examen doen om hun vliegprefet te halen. En als we het gehaald hebben, Ooyemoer, wat dan? Dan vliegen we naar warme landen. Naar Egypte bijvoorbeeld. We gaan naar de grote rivier de Nijl. Die af en toe overstroomt. En dat geeft allemaal lekkere modder. En daar stappen we dan fijn in rond. En we eten de hele dag kikkers. De ooievaartjes begonnen weer met hun vleugels te klepperen. Fijn, fijn, fijn. En die nare jongensmoeder, moet die hier blijven? Hebben die het dan lekker koud? Ja, die overwinteren hier. De wolken bevriezen in de winter. En dan vallen er allemaal kleine witte lapjes naar beneden. Sneeuw noemen ze dat. Net goed, net goed. Vriezen de jongens zelf ook in kleine stukjes? Nee, dat niet. Alleen hun adem bevriest. En als het erg koud is, dan kunnen ze niet meer buiten spelen. En dan zitten ze zich in hun kamer zo'n ongeluk te vervelen. Toen de ooievaartjes groot genoeg geworden waren, begonnen de vliegoefeningen. Maar dat viel even tegen. Ze hadden al moeite om op hun poten te blijven staan. Gelukkig maar dat moeder moederooievaar zo geduldig bleef. Kijk naar mij. Zo moeten jullie je kop houden. En zo je poten neerzetten. 1, twee. 1, twee. Zo kom je vooruit in de wereld. Moeder ooievaar vloog een klein eindje voor... en de jongen maakte een sprongetje achter haar aan. Boem, daar lagen ze weer plat op hun snavel. Het jongste ooievaartje begon te huilen en kroop terug in het nest. Ik wil niet liggen vliegen. Ik heb allemaal geen zin om naar warme landen te trekken. Wat wil je dan? Je doodvriezen soms? Of moeten de jongens toch komen en je ophangen of doodsteken? Nee, nee, alsjeblieft. Ik zal het wel proberen. Na een week ging het al veel beter. En konden zij over de dorpsstraat heen en weer terugvliegen. Meteen begonnen de kinderen beneden weer te zingen. Hé hoi hoi, je wagen hey, Vlieg nou maar zo hard je kan. Op haar nest in de lucht slaat je vrouw een diepe zucht. Wat is dat zieke het Ze heeft vier jongen uit de broek. De eerste wordt gehangen, de tweede breekt zijn poot. De derde wordt vangen, de laatste steek bent dood. moeder. onze vleugels zijn nu al zo sterk. Mogen we niet even naar de jongens toe om ze de ogen uit te steken? Geen sprake van. Jullie zouden zo op de grond vallen. Want jullie kunnen nog niet eens een behoorlijke bocht maken. Dat gaan we vandaag op de vliegles oefenen. Ga maar mee. En dan gingen ze weer. Moeder Ojevaar voorop. op. Eerst allemaal de spieren losmaken en goed klepperen. En nou de lucht in. Hupsakee, daar gaan we. Nu linksaf en om de schoorsteen heen. 1, twee, drie, vier. Goed zo. Nadat ze wekenlang geoefend hadden, was de grote herfstoefening. De ooievaarsjongen deden geweldig hun best... en ze slaagden dan ook alle vier met vlag en wimpel. Als teken dat zij hun vliegbrevet gehaald hadden... ...werden hun snavels oranje geverfd. Nu mogen we er toch eindelijk eens eventjes de dorpjongetjes terugpesten, hè? moer! Al was het alleen maar die ene die altijd begon... ...die overal bovenuit schreeuwde. Ik weet iets veel leukers. Herinner je jullie je nog... ...dat dat ene aardige jongetje Peter heette? Hij zwaaide altijd naar jullie en hij plaagde nooit... We gaan bij hem thuis een babytje brengen. Maar bij dat stoute jongetje brengen we niks. Mogen we dat stoute jongetje niet één keertje pikken? Zag iets maar. Er wordt niet gepikt, denk erom. Als we morgen vertrekken naar warme landen... zullen we vlak over hem heen vliegen... en hem aan het schrikken maken. Dat is genoeg. De volgende morgen stegen zij op. Het stoute jongetje liep in zijn eentje door de dorpsstraat. Hij had zijn bal onder zijn arm... Toen namen de ooievaars met z'n allen een geweldige duikvlucht en scheerden rakelings over hem heen. Het jongetje schrok zich in ongeluk. Help, help, de ooievaars, help. Ze zullen me doodsteken. Toen kon het jongste ooievaartje het niet laten. Hij zette zijn scherpe snavel in de bal van het jongetje en... En als je heel goed luisterde, kon je de ooievaars in de verte horen lachen.